Goedenavond, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil op 23 maart de laatste coronamaatregelen afschaffen. Geen mondkopjes meer in het OV. En het thuiswerkadvies gaat er ook vanaf. Dat is de wens van het kabinet. Je hoort onze politiek verslaggever. De basismaatregelen blijven wel overeind. En die basismaatregelen, dat weet je, dat is onder meer dat je thuis moet blijven bij klachten. En dat je inderdaad ook vijf dagen thuis blijft als je inderdaad positief bent bevonden. En pas naar buiten mag als je 24 uur klachten vrij bent. Dat is een advies, dat blijft overeind. Maar de mensen die met jou in aanraking komen, ja, die hoeven dan niet meer thuis te blijven. Het kabinet gaat alleen verder versoepelen als het OMT groen licht geeft. De leden komen vrijdag bij elkaar. En dinsdag hakt het kabinet dan een knoop door. Er wordt op de valreep nog druk gezocht naar stembureau-medewerkers. Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen, maar nog niet overal is er genoeg personeel, meldt persbureau ANP. Het gaat om minstens twintig gemeenten die op zoek zijn naar bijvoorbeeld stemmetellers. Op elk stembureau zijn minstens vier medewerkers nodig. Bij Primark is een deel van het personeel binnenkort juist niet meer welkom. Vanmorgen kregen medewerkers van de winkelketen te horen dat het bedrijf flink gaat reorganiseren. In de Telegraaf staat dat het om tientallen personeelsleden per filiaal gaat. En in Chili zijn de eerste homohuwelijken gesloten. Chili is het achtste land in Latijns-Amerika waar mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijksbootje kunnen stappen. Tot vandaag konden ze alleen kiezen voor geregistreerd partnerschap. Door de hoge brandstofprijzen wordt het waarschijnlijk ook duurder om je rijbewijs te halen. Veel rijscholen verhogen de tarieven of denken daarover na, wat ze anders niet meer uitkomen. Ze hadden gehoopt om dit jaar een flinke inhaalslag te maken na corona. Maar de hoge benzineprijzen dreigen roet in het eten te gooien. In de week ja, dan zit je al gauw aan 60, 70 euro wat je meer aan kosten kwijt bent per instructeur. En dat zul je door moeten berekenen? Dat moet je doorbreken aan klant, ja. En dan nog het weer. Lekker zonnig vandaag. Op de meeste plekken een graad of 15. Morgen ook zon.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 Just. De nummer De Wereld in Slingeren, zeg ik dan altijd maar, uh, is uh, een van de vredesongs, maar wel van de Nederlandse bodem. Alaska met Please for Peace uit 2017. Welkom bij deze Zandvoort draait door live tussen zes en zeven. Nou, laten we dan maar gelijk ook meteen iets concreters aanpakken, om even weer wat dingen los te gooien. Het weer is ernaar, dus uh, de mensen hebben er zin in. En dan ook uh, dit maar eventjes uit de jaren 70. Vicky Sue Robinson met Turn the Beat Around. 55 jaar geleden dus uitgebracht dit uh, nummer. Uh, we kennen hem natuurlijk uh, van dat uh, tv-programma... maar het is toch echt uh, geschreven door John Lennon. Uh, hoewel dat uh, misschien nog meer een beetje doorgetrokken uh, wordt... ook naar Paul McCartney, maar... The Beatles met All You Need Is Love. En dan merk je hoe tijdloos muziek kan zijn. Zou dat ook gelden voor dit nummer? Denk het wel. Uh, Alison Moyet en Love Resurrection... momenten zou ik wel in uh, die DeLorean willen stappen, eerlijk gezegd hoor. Uh, Huey Lewis van de News, The Power of Love titelsong van Back to the Future want dat uh, was uh, de film. En Allison Moyet uit een beetje diezelfde periode, Love Resurrection. Nou, ik uh, denk dat deze uh, eigenlijk ook wel uh, kan, eerlijk gezegd. Madonna met Gambler. Vente, luisteraar van de programma van Roy Draait Door. En één keer in de maand schuift Kees Meijzer daarbij aan. Kees Draait Door heet het dan. En die kwam er ooit dus mee met dit nummer. Maximeo Park. Jongens, komen niet uit Newcastle op een time, maar uit Tynemouth. Eventjes een klein detail. Daarvoor hoorde je trouwens Madonna met Gambler. Maar als we het dan toch over Britse popgroepen hebben. Dit dus weer niet. Dit komt weer uit Ierland is the cranberries with ridiculous spots. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het uitkomen van de hoofdlijnen van half zeven. Dank u. Kom nog even een keertje. Maar dit uh, moeten we dan even draaien. Tot aan uh, half zeven. Van Uberig. You, you, you say you wanna get over me. And I lay. A bitch like me on your. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de accijns op brandstoffen en de BTW op energie verlagen om de koopkracht te ondersteunen. Ook de tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen om de stijgende energierekening te betalen gaat omhoog. Ingewijden melden aan de NOS dat er morgen een omvangrijk pakket op tafel ligt in de ministerraad. Het kabinet wil op 23 maart alle nog resterende coronaregels afschaffen. Ingewijde melden aan de NOS dat het kabinet dat dinsdag bekend wil maken. Het OMT moet daar nog over adviseren. En behalve van poging tot moord wordt voetballer Quincy Promes ook verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Daarom werd hij afgeluisterd, schrijft de Telegraaf. Het weer nog vanavond en vannacht helder. Morgen eerst zon, later bewolking en een graad of 15. deze um, discoproducer oftewel Gino Socio met een hele grote hit uh, in uh, de jaren 80 tenminste een uh, floorfiller, dat wel daarvoor hoorde je trouwens even nadenken Blablabla. wat was dat ook weer? ik ben het al helemaal weer kwijt maar goed, um, mag de pret uh, niet drukken volgens mij was het uh, de clash die, uh, die had je gegooid En voor de... Hoofd, uh, de punten uit het nieuws waren dat übrig en dit zijn de Commodores, met Lionel Richie. Maybe. 6.9 ZFM. ZFM. It's 5 in the morning. You blowing up my phone. I gave you my number, but I want to take it slow in the morning. Gotta put you on, hope. I like the attention, but I ain't put it on the show in the morning. Take all the time I need. can feel your eyes staring, baby, staring at your screen. I drank a lot of good stuff before you came my way. You waited for me. Great light let you my way. Couldn't hold it any longer. You hopped on that plane. You stood before me. And honey, I ain't playing. Bring it to the table before I change my way. You stood before me. I ain't sorry. Don't worry would be easy well you never took a chance on me you thought this would be easy well you never met a woman like me get ready for some teasing before releasing I you Or should I go you thought this would be easy well you never Deze dame komt uit Haarlem. zeker en ik heb er ook uh, nog wel eens een paar keer aan de telefoon gehad uh, bij Aoteur en Senga met Like Me komt van een EP, Resonate. Daarvoor hoorde je trouwens de Cranberries met, uh, niet de Cranberries, de Commodores moet ik eigenlijk zeggen. En dat, dat was uh, met Lady, You Bring Me Up. Nou, tijd voor verandering. The Tears for Fears and change. Dus de tiers En aan dit uur is meteen een einde gekomen. Krijg ik gelijk een bericht van een andere radio collega ergens in de buurt van Rotterdam. En die zegt, zie je nou al? Ja, het is een beetje om een beetje warm te draaien. Maar ja, zo koud is het toch niet? Nee, nee, het is niet zo koud. Maar het is altijd wel even lekker om eventjes een beetje in vorm te komen voor strakjes. Tussen zeven en tien is er weer een aflevering van Alternative FM. Wat je er aan gaat treffen. Ik zou bijna gewoon zeggen, wacht nog even na zeven uur, want dan ga ik het je uitleggen. Nu nog even niet, want we hebben er nog één. En dat is een, uh, een nummer uit de, de jaren 60. Ook van Nederlandse bodem, want ze komen uit Den Haag. Shocking blue en send me your postcard.